Kan iemand nog wat zeggen? Gewoon, test, one, two. Een, twee, test, 1, 2, drie. Ah, nu. Alles is al gezegd. Het uh, postmodernisme. <lacht> uh, je kan de mensen met niks meer uh, verrassen. Je kan ze met niks meer enthousiasmeren. We zitten gewoon in de zetel te wachten op het einde van ons leven. Op het uitdijnen van het universum. Tot een algehele koude, donkere... Uh, donkere ja, materie, uh, status, uh, materie kunnen we niet zeggen, want dark matter will take over, en dan gaat alles terug naar een absorbering van alles, naar één punt, en dan ontploft het opnieuw. En dan spreken we over 32 miljard jaar ongeveer. Ja, en dan hebben we het over een lockdown eigenlijk. En mensen kunnen dat niet aan, hè? Mensen kunnen niet... Mensen kunnen... Ah. mensen kunnen het niet ja, dacht... aan om op een stoel op hun dood te wachten. En daarom zijn we altijd maar bezig en bezig en bezig. Tussen geboorte oh, en sterfte. Ah, dat, uh, dat is de, de draad van jouw betoog. Absoluut, want als je op een stoel gaat zitten denken waar het allemaal over gaat, dan kom je tot een, ja, een woestijnstatus, uh, dat je gewoon ja, verheven bent, hè? dat er niks meer is. Hè? Dan word je filosoof. Ja, dan word je de Boeddha. Ja, oké. Okay. Nou, luisteraars, dit wordt weer een hele diepe... Welkom bij de 33e Praattafel-podcast. Welkom in de wekelijkse wetenschappelijke aflevering van de Praattafel-podcast. Wauw! Gebracht door Rossi, Osir en Mario Regent. <laughs> Je zou eens moeten weten wat ik moest intypen... om dat ding jouw achternaam, Mario, correct te laten uitspreken. Reghet. Dat was dus r h e en dan g g h e t t Dus blijven. Ah, okay. En op een gegeven okay. moment zei hij reghet. Oh, Oké. Okay. Oh ja, dus je hebt gebruikt een computerstem geloof ik. Is dat van Mario? Ja, Microsoft? daarom we hebben we geen budget voor uh, echte voice-overs. Dus, uh, nee, nee. oh. We hebben digitale slaafjes. Ja, precies. Nee, Moet je kunt het budget wat beheren, in Mario. Nee. En kan je dan ook nog een, een, een mooie stem uitzoeken of zo? Een, een, een zoele damesstem of zo? Nee, je kan kiezen voor uh, Nederlands uh, Karel en voor Vlaams uh, Yves, geloof ik. <laughs> de, de, de, de <laughs> alle anderen moet je betalen. Ja, <laughs> het is zoals het is. Ja, dat, dat zijn, zijn allemaal uh, hoeren. Ja, Microsoft uh, robots zijn dat. Uh, heren, ik zou zeggen welkom, welkom, welkom, want... Uh, we gaan weer een aflevering wetenschap maken. Het is in elk geval vandaag woensdag 7 juli, als ik het goed heb. In het jaar 2020. En uh, we zitten midden in het coronascene. En wenden maar aan, want dit gaat blijven. Overal spikes en overal weer terug lockdowns. Uh, dus goed nieuws. Maar ja, we weten al hoe het werkt. We kunnen er nu wel mee om, uh, ik weet niet. Jullie? We zitten ja. in juli, Istvan. Ja. We zitten inderdaad in de vierde maand, kunnen we zeggen, van de lockdown. Ja, ja, ja. ja zo 13 maart begonnen het, hè? Dus wat voor maand is dat, is van juli. De wijnmaand. Juli laat de stralen dalen over het aardse paradijs. Geen stemmen hoort men klagen. Straks begint die verre reis. Dus we zitten nog maar aan het begin van de reis, is het van aan de verandering van onze samenleving. Ja, dat is de lockdown Absoluut. gaat zich veranderen. In een andere vorm. We gaan steeds zijn, flexibeler zijn. Maar waar we toch de laatste tien jaar uh, de wetenschap aan de ene kant en Hollywood aan de andere kant, de ene blockbuster na de andere over virale rampen, die tsunamis van, van griep of van, en nu is het daar, corona. We hmm. hadden een eerste wake-up call in de 80s met uh, AIDS. Uh, ook zo'n onoverwinnelijk iets. Een uh, dode stempel op je, mm. op je hoofd als je het kreeg. Nu ah, ja. kunnen we ermee leven, mee overleven. Uh, vrouwen met aids kunnen gezonde baby's krijgen. Ja. Dus ja, we, ik, ik heb het positief voor. En dan ga ik mijn betoog uh, staken. Ik, ik heb een positief zicht op de toekomst. Maar laat ons niet vergeten dat er uh, nog heel veel malaise op ons afkomt. Voor we er zijn. Ja, en daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Want we hebben een interessant blokje van de New York Times-podcast. Die hebben een paar dingen opgezomd van wat er nou precies is anders aan dit virus dan aan een gewone influenza. En dan uh, gaan we verder langs onze andere zaken zoals het orgaan van de week. Deze keer een hele goeie, een heel bijzondere, een heel kleine ook. Hè? Ja, heel klein en ik had er nog niet van gehoord. Dus ik heb mezelf ja. er ook in verdiept. Oké. Okay. Maar ja, ik moest er ook een haiku over uh, kwijt. Dus, uh, ja, dat is lastig. Het tipje ja, van de sluier. De haiku is getiteld naar het orgaan. Opnieuw. Oké, okay. <laughs> okay, dan, dan gaan we die nu niet achteraan doen. Want die koeien, nee, ik nee, ik nee, hoor nee, ze nu nee, al nee, een beetje rommelen daarachter. Uh, ja. Dat wordt dan de amygdala deze keer. Alles over de amygdala. Jazeker. In de aanbieding in deze podcast. U krijgt het nergens anders, luisteraars. Uh, verguisde wetenschapper Alan Turing. Daar heb ik pas ook die film over gezien? Ja, een heel interessant, interessant figuur. Zeker verguisd tot in de doet zelfs. Oh ja, en we gaan straks horen waarom. Hè? Ja. En uh, ja even voor de religieus gevoeligen. We gaan uitleggen technisch waar de hel blijkt te zijn. Of waar die <lacht> zou kunnen zijn. En je kan je dan ook al een goede voorstelling maken van hoe het daar is. Ja. Dus, dus wees nee, maar braaf. Als je religieus bent, wees braaf vooral. Uh, maar ja, <lacht> laten we maar uh, starten met wat nieuwtjes. Oeh. Wow. Oké. Okay. Wetenschapsnieuws. De laatste inzichten. Zoals elke ja. week, de laatste inzichten. We, we liegen net zoals Donald Trump gewoon. We zeggen elke keer dat we de laatste zijn, maar dan komen we toch Absolute weer... Absoluut. De standaard is gezet ook naar de jonge mensen die nu school lopen, de 12jarige, 14 twaalfjarigen, 18 achttienjarigen. Ja, die wereldbeeld is gewoon gebaseerd op... Als ik de regels volg, zal ik er nooit komen, want dan word ik... Uh, uh, dan word ik uh, onderdrukt of dan word ik uh, achteruitgeschoven. Maar als ik voluit lieg, en mensen bedrieg en vrouwen hoeren noem, dan word ik president van Amerika. Dus dat is een, dat is een prachtige een levenswijsheid. Mm -hmm. Nou ja, wat interessant is, is dat er ook weer een nieuwe speler is, een of andere rapper, die dus nu ook een gooi wil doen naar het president presidentschap. <laughs> kan je veel lekker worden? <laughs> dat is een bipolaire. Dus, kan je, kan je. Dat kan je? Ja, met, ja. ja, kan ja kan nee. niet? Ui, helemaal niks nee, mee. Kan, dus meneer ja. Kardashian is dat. Die is, die, die dat is, is dus getrouwd van, met uh, mevrouw Kardashian en zo. En, uh, er zitten er gewoon zes miljardairs aan tafel over uh, oliebollen te lullen en zo. <lacht> Allemaal heel raar dat. Hé, hey, maar dat is absoluut niet wetenschappelijk, jongens. We blijven even, nee, nee, even binnen niet, de cel niet. blijven, hè? Dus Mario, maar, oké, wat, wat is, heb je al opgevist het, het hier? Tevoudig, ja, ik zie hier ja. iets van niet de cellen, maar... Ja, oh, de naakte uh, molrat. Mol ja, dat is mijn favoriete molrat trouwens, hè? Ja. Oh, is dat zo? Ja, want als het aan voetbal was bij de molratten, dan moest de naakte molrat zo tijdens de match even over het veld lopen. Oh, Oké. Okay. Ja, dat, dat, dat is een, bijzonder. Ik heb een naakte molrat mol nodig. Nee, ik vind uh, een fascinerende, uh, fascinerende, soort rat. Het uh, ja. uh, ziet er ook uit, want ik heb een foto voor me. Het ziet er ook een beetje uit zoals die, die, die naakte katten... en die naakte hondjes die we kennen. Zo. Ja. Dat rozige vel. Ja, ja maar als je, dat beestje dat leeft ook volledig onder de grond. Dus ja. echt aan, aan veel haar. Heb, is het, het, het is, ik zal eerst iets vertellen over wat, wat voor bijzonder dier het wel niet is. Want uh, de wetenschap is er in ieder geval enorm in geïnteresseerd. Want uh, uh, het, het is gebleken dat die beesten geen kanker kunnen krijgen. Er oh. staat kanker doordat uh, DNA beschadigd raakt. Bijvoorbeeld, denk maar aan straling. Uh, uh, of uh, uh, door een virus, denk maar aan baarmoederhalskanker, Dat is natuurlijk een papillomavirus. Dus je kan ook van een viruskanker krijgen. En zo zijn er een aantal manieren om die kanker te genereren. Maar dat lukt dus niet bij de naakte mol. Je krijgt gewoon geen kanker. Dus daar is de, de wetenschap natuurlijk erg benieuwd naar. Het gaat het niet een... in, uh, in zijn koude kleren zitten, hè? Nee, en het en is ook een vrij bizar beest, want het is het enige zoogdier wat min of meer koudbloedig is. <laughs> ja, ook nog eens. Zegt ja, hij, we ja. moeten daarvan. Dat is een, een uitwas van de natuur, een onbedoeld product van. Uh, wat hebben wij daar al? Oh, ze kunnen nee, geen kanker dacht, krijgen. Uh, oh, oh, oh, oh, ja, ja, dat is wel belangrijk. Mario, <laughs> je ja. uh, membraan begint hier. Is dit een. Is dit een uh, weten we dat dit een wezentje is dat al enorm lang leeft onder de grond? Is dit toevallig? Nou, men doet er al vrij lang onderzoek naar. Uh, uh, vooral uh, uh, omdat het uh, niet alleen vanwege het feit dat hij geen kanker kan krijgen, maar het is ook niet echt een rat. We noemen het een rat, maar het, is, het heeft eigenlijk een eigen film in, in, in de evolutie, zal ik maar zeggen. Hmm. Net zoals laten we zeggen, uh, als je bijvoorbeeld een, uh, een degenkrap neemt. Dat is, eh, die hebben ze maar bij de krabben gedaan, maar evolutionair gezien heeft dat beest totaal niets met een krab te maken. Maar dan, ja, ja. het lijkt er dan nog enigszins op. Ja. Dus, dus het is eigenlijk wel een, een eigen evolutionaire niche, zal ik maar zeggen, de, de naakte ah. Maar het is een heel, het is een heel bizar dier. Wat ik zeg, het, het kan ook zijn eigen het lichaamstemperatuur niet omhoog houden, dus dat moet hij zelf regelen. Hij komt eigenlijk nooit boven. Uh, hij blijft altijd onder de grond zitten en heeft een heel geregangen stelsel. En is, die, is, die, uh, is de temperatuur te laag, dan gaan ze wat dieper waar het warmer is. En zo kan, kunnen ze daar dus, uh, zo reguleren ze als het ware ook uh, hun uh, lichaamstemperatuur min of meer. Hmm. Dus uh, dat is al vrij uniek. Daarbij heeft het ook een, sociale const, uh, uh, het heeft ook een sociaal leven dat ook ongekend is. Dat, je, dat zie je nergens bij zoogdieren. Het lijkt nog het meeste op sociale insecten. Je praat dus over een koningin die voor de nakomelingen zorgt... met een paar dekmannetjes die eigenlijk alleen maar aan het neuken zijn. Dan heb je werksters en je hebt soldaten. Nou, dat zie je normaal alleen bij, uh, bij mieren eigenlijk en min of meer ook bij bijen. Dus ook, die, die, die, uh, ook daar wordt veel onderzoek naar gedaan, want hoe, uh, hoe werkt dat? Het heeft ook bijna geen... Uh, uh, hoe zeg je dat? Eigenlijk bitter weinig uh, natuurlijke vijanden... omdat het natuurlijk nooit boven de grond komt. Mm het -hmm. enige waar ze bang voor zijn, dat zijn slangen. Maar die, daar hebben ze dan weer die soldaten voor... want die offeren zich op, die, die, die bijten in die slang... en de, de gangen zijn precies zo groot dat precies zo'n zo zo soldaat... die is wat groter dan de rest, daarin kan blijven. Die, die zit daar vast in. <lacht> en op het moment dat, dat ze elkaar vast hebben, de slang en, en, en, en, en de rat... Nou, dan gaat, gaat de rest gaat, uh, gauw die, die, die gang uh, dichtgraven, zeg maar. Uh, yeah. dus, het is een soort... Uh, ja, het zijn op, op zich is het eigenlijk een heel bizar beest. Okay. En wat ook bizar is... Uh, men weet ook niet uh, hoe oud ze kunnen worden. Want sinds het onderzoek leeft nog steeds de oudste molrat die ze hebben. En dat is inmiddels alweer uh, bijna 40 jaar geleden... Ik wow. moet een beetje denken aan die Galapagos-schildpad. Ah, ja. uh, ja. Men weet ook niet hoe oud beest dat beest kan worden. Want die leeft nog steeds sinds de ontdekking van uh, Darwin, zal ik maar zeggen. Heel bizar beest eigenlijk. Wat, wat moet je ermee? En uh, men heeft dus onderzoek gedaan. En men, men heeft vooral met name de, het feit dat hij geen kanker kan krijgen. Dus men dacht eigenlijk dat het gewoon... Uh, dat die cellen een mechanisme hadden. waar met name dat zou dan werken met een suikerlaag die eromheen zat. Uh, een beetje technisch allemaal, maar. Uh, ach, maar met nieuw onderzoek. Uh, het blijkt dus, uit nieuw onderzoek blijkt dat het niet die cellen zijn. maar dat het het algehele immuunsysteem is. die, die, die ze beschermt. Mm. Want die cellen zelf. Uh, die zijn eruit gehaald. Uh, bij die beestjes. en die zijn op kweek gezet. en als die cellen, zeg maar. bij gewone ratten of knaagdieren werden ingespoten... dan konden ze dus wel kanker ontwikkelen. Uh, en dat verwachtte eigenlijk helemaal niemand. Dus, dus uit nieuw onderzoek blijkt dus... dat het dus niet de cellen zelf zijn... maar het immuunsysteem. Oh ja. en, dat, en dat gaat heel spannend worden. Want uh, wat is het dan? Is het is het, uh, is het, het bioom? Is het... Uh, uh, zijn het de, de, de, de immunoglobuline, al die onderdelen van dat, van dat hele ingewikkelde immuunsysteem. Uh, is nu zeg maar uh, uh, licht onder de, onder de vergrootglas onder de microscoop, en wie weet wat dit gaat brengen. Ja, ja. dat leunt wel uh, een beetje dicht aan... tegen die nieuwe richting in de kankerbestrijding die er nu is... die zich ook toespitst op het, uh, op het gebruiken van het eigen immuunsysteem. Er, er is al een nieuwe stroming in. Dus het is, wie weet ja. dat dat allemaal bevestigd gaat worden, Johan. Ja. ja. Uh, ik wil ook nog even, uh, want ik heb mijn research gedaan... Uh, ik wil ook even zeggen hoe dat de naakte molrat in de Vlaamse pers terechtkomt. Een artikeltje uit 2018 okay. van onze ja. allergeliefde Het Laatste Nieuws, het Algemeen dagblad, uh, okay. de, de Dagbladpartner in Nederland. Um, de naakte molrat eet kaka van haar koningin om goed voor haar kinderen te kunnen zorgen. Hey, dat is nou wetenschappelijk. Wie, wie denkt dat hij veel moet tolereren van zijn baas, Denkt voortaan maar eens aan de molrad. Ja. Op kort begrepen biologen niet waarom de vrouwelijke werkers voor de jongen van hun koningin zorgen. Maar recent onderzoek geeft het verlossende antwoord: de beestjes eten de uitwerpselen van hun koningin op om zich beter voor te bereiden op de zorg voor haar kinderen. Wow. Oh. Nou, dat zouden wij ook moeten doen, vind je niet? Ja, maar ik vind dat we aan de poep moeten. Ja. Oh, even... de, de, de. Broe, uh, oma Willem had gelijk, een broodje poep. Ja. Nou, ik weet wel dat die naakte mol had, dat ze, uh, dat ze ook echt uh, toiletruimtes bouwen. En zitten dus, ze komen niet boven om zich uh, te ontlasten, zal ik maar zeggen. Maar uh, ze graven speciale toiletruimtes waarin gescheten wordt, althans de rest dan. En die mm -hmm. ja. vol, dan maken ze me gewoon dicht. en maar Vaak graven ze weer een nieuwe... Uh, uh, dus eigenlijk zijn ze volledig self-supporting. Want uh, volgens de commentaren dan, dat is mijn specialiteit, oh, oh, oh, oh. Is van de commentaren op dat artikel, de commentaar van Joyce Vermalen, oh, wacht, ook ik... interessant is dat deze molratten volledig incestueus zijn. Okay. De koninginpaard uitsluitend met haar zonen. Mm -hmm. Oh my god, is dat zo? Het is gewoon, dit is gewoon... Uh, het is gewoon Robinson, gecombineerd met uh, Love Island. en het is gewoon, Ik vind dat de molratten dringend een uh, reality show op uh, nou, de media verdienen. Uh, ja. Dat, dat snijdt al oud, want als je ziet hoe ze eruit zien... Ja. Dan, je hebt van die Intel-dorpjes in Nederland... en uh, die ja. lijken ja. er ook wel een klein beetje op op die naakte <laughs> <en> molratten. <laughs> Oké, okay, luisteraars, het pijl zakt, maar de stemming stijgt naderhand. Uh, we gaan gewoon <laughs> lekker door naar het volgende nieuwsonderwerp... Uh, hier wij lopen nog voor een stuk... We maken wel eens grappig over neandertaler. Maar u, u en ik en wij allemaal, wij zijn een stuk neandertaler. En wij lopen nog met stukken neandertaal rond... waar we allerlei andere ziektes aan te danken hebben. Daar gaan we het nu niet over hebben. Maar nu komen we in het territorium van onze grote vriend Corona. Die blijkt nu dus inderdaad dat er een stuk neandertaal-DNA... Dat zou je Trump nu horen, <laughs> uh, die, uh, als je dat dus hebt, dan uh, heb je een stuk meer last van de ziekte... in, dat, uh, in dit uh, geval wat ze dus hebben gevonden. En dat is enorm vervelend. Dus je ja. stuk, stukje DNA, eh, wat we 60.000 jaar geleden hebben gekregen van de Neandertalers, dat uh, maakt ons extra vatbaar voor. Uh, hè? Dus nou, dan heb je weer die domme Neandertalers die eigenlijk uh, heel ons leven overhoop gooien. Uh, en dan tot slot ook nog maar even bij de New York Times te blijven. Vanmorgen in de daily podcast uh, hadden ze een aflevering... die zich uh, helemaal toespitste op de ene vraag... wat maakt nou uh, dit coronavirus zo anders als een gewone griep... zoals Bolsonaro blijft roepen en wat andere mensen. En, uh, en er waren een viertal interessante aspecten... maar ik dacht er in elk geval drie uit te halen. En uh, ja, de allereerste vraag die uh, gesteld werd van... Uh, nou ja, waar, waar zit dan het essentiële verschil in? Hoe, hoe manifesteert zich uh, de, het virus in het lichaam? The influenza virus is attached to receptors in the lungs and the airway. This gets into the body through the airway, through the lungs... but it really attaches to the insides of the blood vessels. Hmm. And so that makes it a vascular disease, a blood vessel disease. It means it affects every organ in the body that has lots of fine blood vessels in it, and not even just organs. I mean, so it affects the lungs, which are the filter where the air gets into the blood, and you have lots of little fine blood vessels surrounding the little sacs at the ends of your breathing tubes. Mm -hmm. It attacks the kidneys because that's the filter where the urine comes out of the blood, so you have very fine networks of blood vessels there. It attacks the gut because you have a network of blood vessels in your gut where food gets into your body. Um, mm -hmm. it, it attacks the brain because you have lots of fine blood vessels in the brain. It doesn't attack the nerve cells in the brain, which most of the brain is made of. It doesn't attack the muscle cells in the heart, but it attacks the blood vessels that go through all those other parts. And so w when they do autopsies, they find like thousands of tiny little blood clots all over the body. Yeah, dus nu wordt het duidelijk waarom mensen zo'n totale fysieke klachtenbalbundel krijgen. Nou, want het ja. blijkt dus dat het virus niet de longen op zich aantast... maar via de longen gaat het in de bloedbaan en het tast dus de bloedvaten aan. En dat houdt in dat Elk lichaamsdeel, van de hersenen tot de tenen. Ik heb er wat stukken uitgehaald, maar mensen die ook echt... aan het eind van hun tenen en hun vingers allerlei problemen kregen. Gewoon, het, dat is het verschil. En dan hebben ze dus bij uh, autopsieën van uh, mensen die zijn overleden... gevonden dat daar duizenden en duizenden kleine bloedklontertjes... dus uh, micro, uh, ja, hoe noem je dat, stroke... Uh, ja. Embolieën zijn het dan. Ja, ja precies. Microembolieën. Ja, dus waar je een, uh, een strook van krijgt, hoe noemen ze dat nou in Nederland? Ja, een beroerte. Ja, een beroerte. Ja, ja, een bloedpropje wat vast komt te zitten. Een tia ja, een beroerte ja. van kunt krijgen, een beroerte in het Vlaams. Ja, maar hier dan honderden, duizenden en zo. Dat is heel bizar. En dat is dus één aspect wat uh, echt wel heel anders ah. is. Ik, ik wist wel dat er inderdaad erg veel embolieën voorkwamen bij uh, de coma patiënten die uit hun coma kwamen. Niet alleen meer schade, wat werd aangetoond, maar ook behoorlijk wat embolieën. Dus dat ligt er wel in het verlengde van. Ja, dat is heftig. Dat is niet, uh, dat is griezelig eigenlijk. Ja, precies. Dus, en dat uh... is dan de, dat is als ik het goed begrijp, uh, wanneer COVID-19 volledig uitwasend, eh, uh, volledig toeslaat. Dan, ja. dan zie je die patiënten die dat overleven, zoals dat is van zegt. Je ziet die patiënten dan op tv, die krijgen een applausje. Maar die mensen hangen in een rolstoel en die zijn niet meer van hunzelf. Die zijn mm -hmm. volledig ja, ja. Uh, vermagerd, verkwijnt, weggekwijnt, uh, aangetast. Ja, dat is eigenlijk altijd wel als je in een paar weken kunstmatig in leven gehouden wordt met een, een aanhalingsgeur. Ah, ja. of versterkt dan ja. Mm -hmm. ja. Nou, dus dat is dat gewoon heel naar eigenlijk, ja. En er zijn ook best verschillen. Sommige mensen, er is hier een wielrennen die na een week of vier, vijf uur weer aan het trainen is. Andere mensen Wel, zijn ja, twee, dus drie daarom, maanden. Dat is, dus, uh, dat is de ja. graad van, van dat de toeslaat, neem ja. ik aan. Hè? Dat is de graad van, van dat al je kaarten slecht liggen en dat nou net jouw bloed slash suiker slash uh, het is waar, waar dat virus zich aan hecht. Ja. Uh, nou, en ja, daarom ik... zijn er sommige mensen immuun aan sommige mensen krijgen er een neus uh, uh, een snotterneusje van en dat is het dan Ik, ja, je ja. Hebt ook, in de meeste ziektes heb je ook een aantal vormen type 1, 2, 3, 4 bijvoorbeeld in malaria ja. of in, uh, zo, zo gaat dat gewoon ja ja, ja. Nu, hier legt hij ook heel mooi uit uh, hoe het mechanisme werkt van mutaties. Want dat is een ander fragment, dat doe ik daarna even. Maar uh, hij legt dus uit wat het principe is. Want wat er eigenlijk gebeurt, een mutatie gebeurt in iemand. Hè. Dus uh, een van ons die krijgt een, een virus en dan er muteert bij iedereen. Maar dan opeens ontstaat er een echt heel, heel schadelijke versie. En dan gebeurt er dit. If I have the virus and it mutates inside me... And it turns into a more deadly strain. I've now got two strains. And I pass on that virus to two people, mm -hmm. the person who gets the more deadly strain is more likely to go home, go to bed, and die. Mm. Whereas the person who gets the less lethal, more transmissible strain is going to go out to a disco and infect 40 people. Right. And if you do that enough times in the course of the virus, de virus always sort altijd of natuurlijk moves in de richting van de meer transmissible, less lethal one, because that's the one that spreads whenever it's given that kind of fork in the road. En dus, dit is wat happened in 1918. Ja, dit legt dus een beetje uit dus wat er gebeurt als je dan dus twee versies hebt van dat virus en ik passeer er één aan iemand, de lichte versie. Die uh, gaat naar uh, huis, naar het winkelcentrum, en die kan misschien 10, 20, 40 mensen besmetten. De andere, die dus de echt zware, dodelijke versie heeft, die gaat misschien die avond naar huis en dan gaat hij in zijn bed liggen en die sterft. Dus, maar het virus ja, maar... sterft daarmee ook uit. Dus de dodelijke uh, versie van ja. het virus. En dat is een neiging dat er al verschillende keren gebeurd. Dat legt ook uit waarom de sterftecijfers nu een beetje afnemen. is Omdat je dus inderdaad dat verschil hebt tussen die twee uh, soorten. Ja? ja, maar je hebt natuurlijk wel uh, de, zoiets als de incubatietijd. Als je kijkt echt dodelijke virussen neemt, zoals uh, Marburg en Ebola en dergelijke... Uh, dan, uh, dan ligt het aan de incubatietijd. Oftewel de presymptomatische tijd waar je het dan over spreekt. Mm -hmm. Maar je dus geen symptomen hebt, maar wel besmettelijk bent. Dat gaat hij dan aan voorbij. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, dit ging even om het principe van wat er ook in 18 is gebeurd. Daar is ook een tweedeling geweest van een zeer agressieve nou, okay. versie. Dat was de eerste golf. Die is toen uitgestorven. En dan na een 8, 9, 2 maanden. Ontstond er een tweede golf, maar van de meer. Dat was minder dodelijk, maar wel met veel meer patiënten. Dus dat is een beetje waar ze ons nu uh, naartoe wijzen. Van die, uh... Nou, en dan nog een laatste. Ik probeer daarin gewoon de logica te volgen. Wat ik een beetje daarnet zei, het is misschien niet helemaal volledig wetenschappelijk, maar mijn logica daarbij is: en correct me if I'm wrong. Um, natuurlijk gaan de zwakken of de heel, de heel gevoeligen aan. De dodelijke variant. Ja, die worden de eerste golf weggewiekt. Ja, ja. De 80-plusjarigen met diabetes en met ademhalingsproblemen. Die worden. Ook dat? Die, die, zijn, we, die zijn we verloren. Hè? Dus dat is gruwelijk om te zeggen. Maar we zijn in België uh, duizenden mensen verloren. Uh, de ja. tweede golf. En dat zal dan ook met de mutatie te maken hebben. Een, een zwakkere. Het ligt er ook maar een beetje aan welke kant de, dat het opmuteert. Want je hebt natuurlijk ook uh, virussen die een hele specifieke doelgroep uh, pakken. Ja, bijvoorbeeld. Uh, en en dat, het ligt er maar aan uh, dat virus kan ook een kant heen gaan... dat alleen kinderen besmet kunnen gaan worden of zo. Ja. ja dus het, het, heeft, het kan wel alle kanten opgaan. Maar het is natuurlijk wel zo. Het duurt wel uh, aardig uit. Dat is absoluut waar. Zeker ja, weten. Maar met situaties weet je het natuurlijk nooit. Uh, het blijft een... Uh, Laten we, ja, laten we eens even luisteren, want dat gaat juist in wezen ook over een mutatie... want het blijkt dus dat we over een Wuhan strain en an een Italian strain... want die twee uh, verschillen al kennelijk onderling. Laten we nog eens één een fragment horen. Well, people are always asking, is the virus mutating? Is it becoming different? Mm -hmm. And the answer is yes, this virus always mutates... It makes a, one mutation about every two weeks. Wow. The question is, are any of those mutations important? And most mm -hmm. of them aren't. Most of them don't change the function of the virus at all. But there has been one mutation that has become the object of a great deal of interest. We know for sure that there are sort of two general clades of the virus, the Wuhan strain and the other one called the Italian strain or sometimes the European strain. Mm -hmm. Now, the Wuhan strain is obviously the original one. That's where the virus started. But, you know, it went around Asia, then it went to Iran, then it went to Italy. And in Italy, sometime in February, presumably, this mutation took place. Now, it has definitely not made the virus more dangerous, more lethal, more likely to kill you. But it appears to have made it more transmissible. Hmm. How so? Well, it appears that it transmits between people five to ten times more easily. Now, this is in dispute, but hmm. there's been work done in cells in the laboratory where they infected them with the two different strains, and the mutation in the Italian strain seems to make the spikes on the outside of the virus, the spikes of the corona, more stable, mm -hmm. better able to infect, and so that they appear to be five to ten times More capable at infecting cells as the old Wuhan version. So, the strain of this virus that has a, a better spike, the Italian strain, and is therefore more transmissible. Yeah. Yes. Yeah. Yeah. Die Italiaanse versie te maken en die is dus ook naar Amerika geëxporteerd. Want die uh, in West-Amerika, uh, of Oost-Amerika, de oostkust, dat blijkt allemaal de Italiaanse versie te zijn. Dus het is op die manier ook daar terechtgekomen dan. Ja, ik heb jullie die, die website laten zien, Nextstrain.org. Daar zie je ook, dat kunnen ze alleen maar zo bijhouden, omdat inderdaad, iedere omdat dat ding muteert waar je bij staat, uh, eigenlijk uh, om de paar dagen muteert het. Dus, dus op zich is dat perfect om het te volgen. Want dan kan je dus genetisch aan de aan de, aan de, zeg maar aan de genetische fingerprint kan je zien hoe exact die verspreiding gaat en wie, wie heeft besmet. Daardoor. Maar inderdaad, het, het, het, ja, het leert. En de, de, wat positief is voor het virus zal doorgegeven worden. Maar onder, onder andere ook de extra besmettelijkheid. All right, dat is het virus. Goed, dat, ja. was het, dat was het nieuws voor deze week. Dan gaan we nou maar doorgaan naar het orgaan. Het orgaan van de week: yes, de amygdala. Nou, de afnicht laten, dat is een heel bijzonder ding inderdaad. Dat zit in je hersenen, het is vrij klein, het is amandelvormig. Het zijn er twee, links en rechts. Wat? Amandelvormig. Amandelvormig, hmm. ja. Het wordt ook de amandelkern genoemd. Daar we go, het. de amandelkern. Als je een pijl in je oog zou duwen, en je doodt een pijl in je oor aan één kant van je hoofd, waar die twee punten elkaar kruisen, daar zit hij ongeveer. Heb je? ja, ja. Uh, dus, en, uh, maar ik moet eigenlijk beginnen met het zeepaardje, <laughs> oftewel de hippocampus. Ah. De hippocampus, uh, die is uh, samen met. Uh, die kennen we nog van de lagere school en mensen, kom aan, hè? we kunnen nu nog volgen. Ja, de, de, nou ja, de hippo, uh, ja de hippo is paard natuurlijk. Uh, maar nee, dat is dus ook eigenlijk uh, een heel belangrijk onderdeel, die hippocampus. Mm -hmm. Als je de hersenen neemt, en ik, zal het, ik doe nu even heel erg ruw en uh, de. Uh, ik ga voorbij aan de ongelofelijke ingewikkeldheid van het hele systeem en al die verbindingen. Maar als je het heel ruwweg beschouwt, uh, dan zou je kunnen zeggen dat zeg maar, het limbisch systeem, waar we het eerder over hebben gehad, dat kan je zien als de bios van de computer. Uh, de thalamus zou je kunnen zien als de in- en output van uh, de, het, het, het schakelsysteem. Uh, en die, de, die hippocampus, samen met de, uh, de amygdala, zou je dan het ramgeheugen kunnen noemen. Oftewel het korte termijn geheugen. Heb je? Mm -hmm. Ja. En het bijzondere daarvan is: het, bijzondere daarvan is uh, het werkt als volgt. Uh, je neemt iets waar, je, je zintuigen worden geprikkeld, die informatie die gaat eigenlijk naar, het, naar je amygdala en vandaardoor naar het ram, uh, naar, naar, naar die hippocampus. Uh, daar wordt besloten of het geheel de moeite waard is of niet. Uh, als het niet de moeite waard is, dan wordt het ook niet permanent opgeslagen in, uh, dat, uh, in je definitieve geheugen. Uh, dat zit namelijk in die schillen daarboven. Uh, uh, maar uh, of, uh, of het wordt, wordt gewoon vergeten. Ik bedoel, je, hebt, je hebt niks aan, aan, aan, aan, aan wetenschap zoals uh, hoe smaakte mijn uh, tosti drie weken geleden. Dat ga je niet onthouden, want daar heb je helemaal niks aan. Nee, nee. Is het dan je emotionele geheugenbank, je, je ervaringsgeheugenbank? Of, of, of is het meer op het emotionele, uh, het nou, gevoel dat je bij, bij, bepaalde geheugen, bij bepaalde herinneringen hebt? Nou, het liefde van die amygdala is dat, kijk, de, de, de hippocampus slaat, zeg maar, die gegevens op. Ja, dat is de gegevensopslag. En, en de amygdala, die koppelt daar uh, een emotie aan vast, zou je kunnen zeggen. Dus die, ja, gegevens... ja, die... Emotionele lading. En je ziet ook, als je bijvoorbeeld, je ziet ook bijvoorbeeld, dat als er problemen zijn met die amygdala, bijvoorbeeld PTSS, dus dat posttraumatische stresssyndroom, wat militairen soms hebben, of weet ik voor wie, mm -hmm. dat is eigenlijk een aandoening van die amygdala. Dus die is dan, eh, zeg maar, overbelast geweest en het, het lichaam heeft dat niet kunnen verwerken, die hersenen. En dat is dus verstoord. Mm -hmm. En je ook uh, uh, Die amygdala, kijk, die moet je ook, een, dat is ook een tevens een wachter. En het, uh, en het wordt ook vaak in, in verband gebracht met woede en met, uh, uh, hoe zeg je dat? Gevaar. Uh, sommigen noemen het ook echt, als je dus de amygdala ziet, uh, als je een, het lichaam een schip is, dan is die amygdala een kraaiennest. En die gelijk dus in de gaten houdt wat gevaarlijk is en wat niet is. Je ziet het, maar die amygdala die koppelt dan er een emotie aan vast. En mm -hmm. als dat gevaar is, dan gaat gelijk, slaat die amygdala op hol en neemt dan tijdelijk de macht over. Je hebt, al, je hebt het idee, je kent, iedereen kent het allemaal wel van, als je heel kwaad bent moet je eerst tot tien tellen. Nou, Als je heel kwaad bent, die ongelooflijke woede die je ineens even kan hebben... Dat is die amygdala. Ga je dan rustig nadenken. Dan neemt je, je hippocampus het over. En zegt van is het wel zo erg. En wacht eventjes. Uh, t, soms kan het meevallen. Uh, dat tot tien tellen. Dan, uh, dan sla je even als het ware die amygdala over. Ja, precies. En dan heb je namelijk gelast van een gezwollen uh, amygdala. Want dat kan je ook googlen. Want de swollen amygdala, dat is nu ook weer al een nieuwe verkoopkreet aan het worden met drankjes. Want, ja, dus allerlei technieken bestaan er om je amygdala maar inderdaad klein te houden. Serieus. We zetten ook al wat links in de show notes naar gezwollen amygdala ja, of swollen amygdala brain. Dus we mo dus we mogen eigenlijk niet meer spreken van uh, dat heerschap heeft een kort lontje. We moeten eigenlijk het Nederlands corrigeren. Dat heerschap heeft een dik lontje. Een dikke amygdala. Een dikke amandel. Nou ja, je ziet ook dat als die amygdala uh, zeg maar, uh, als die minder uh, gevoelig is voor indrukken, dat heb je bij sommige mensen, dan, uh, dat zijn, dan kan je bijvoorbeeld zonder moeite in een niet opgeruimd smerig huis leven, dat, word je dan, ja. dat vind je dan minder erg. Of een moord plegen, of... Uh... Uh, ja, dat, dat, is, dat, heeft, dat lijkt me weer iets anders, maar uh, ja. uh, die, dus de amygdala koppelt zeg maar, input aan de respons. Dus de, een soort Pavlov. Uh. En je ziet ook die hippocampus. Het, ga je, op, het uh, gaat je reactie, het gaat je emoties sterker of, of vlakker maken? Kunnen we dat zeggen? Uh, ja, dat kan. Uh, dat kan je min of meer zo wel zeggen. Kijk, als je zeg maar die hippocampus zelf neemt... is het trouwens ook heel bizar hoe ze daarachter zijn gekomen. Want je hebt een hele beroemde patiënt. Moet je maar eens intikken. Dat is patiënt H.M. Vind je hem gelijk. Dat is in de jaren 50 hadden ze dus een nogal ruwe manier om met elkaar om te gaan. En vanuit die tijd had je ook de zogeheten uh, lobotomie. Ah ja. Met andere woorden, er werd gewoon een stuk uit je kop gesneden en kijken wat er dan gebeurt. Nou, er is dus de patiënt H.M., dat zijn naam is eigenlijk, uh, uh, hoe heet hij ook alweer, uh, de, ik ben zijn naam even kwijt. Maar dat was dus een hele... Henry Moleson. Oh ja, ja nou die, uh, die is dus inderdaad, die, als kind heeft hij een vreselijk ongeluk gehad, zijn schedel is een beetje gekraakt geweest. En toen heeft een arts uh, geprobeerd hem te helpen, want hij had vreselijke aanvallen. Vermoedelijk epileptische aanvallen, maar dat is niet meer bekend volgens mij. En dus toen is dus, hebben ze, heeft die arts zijn hippocampus verwijderd. En wat bleek, heel bijzonder, hij klopte er aardig van op. Hij kreeg geen epilepsie aanvallen meer, hij voelde zich goed. Zijn IQ had ietsje toegenomen, maar hij kon geen nieuwe herinneringen meer maken. Met nee. andere woorden, uh, dat is een retrograde amnesie. Je, kan dus, dus je, uh, je kijkt naar een film, je draait je om en je ziet weer een nieuwe film en je kan hem weer bekijken. Oh mijn god. Ja, ja. Dat, dat, ja. En, dat, en dat is ook het gedeelte, die hippocampus, wat, wat als eerste uitvalt bij uh, mensen die, zeg uh, uh, maar, het ook weer, die uh, Alzheimer krijgen. Ja, ja, ja. Dat dat die structuur. Uh, het korte termijn geheugen mag ik dat zo zeggen, kort door de bocht. Ja, dat is ook zo. Nou, een lobotomie is dus die techniek waarbij ze met een uh, stalen pen door je oogkas uh, je hersenen ingaan en dan eigenlijk de voorhoofdsgedeelte van de hersenen lossnijden. Dus het blijft wel zitten, maar de bedrading wordt doorgesneden. En daar is een heel beroemde film, Francis Farmer. Uh, en dat was ja. een actrice ja. die ook een beetje hyperactief was. Dat was een doodgoed mens en die werd dan een beetje verkeerd begrepen. En dan eerst elektroshocks en niks werkte. En uiteindelijk. Heeft ze dan een lobotomie ondergaan en die was dus totaal zonder gevoelen. Die zat daar gewoon, je kan filmpjes op uh, YouTube zien van haar interviews op tv. En daar kwam ze dan en ja. die zit daar dan, ja ik voel me nu wel goed en het gaat wel en uh, ik heb geen last ja, meer van je de mee, de, ja, de... maar dat weet eigenlijk niet meer, want het is de zetel van je bewustzijn, je, je, je, je frontale cortex. Ja. Maar, ze, maar ik bedoel eigenlijk meer met, uh, ze hebben het, dat was de meest gangbare vorm van, van lobotomie. Met name om hele sterke epilepsieaanvallen af te wenden. Daarna hebben ze dus wat ze ook hebben gedaan... en dat wordt soms nog wel eens gedaan als het heel erg is. lobotomieën. zoals je het beschreven, doen we niet meer. Maar wat ze nog wel heel af en toe doen... is de beide hersenhelften van elkaar uh, scheiden. Ah, ja. dus je hebt een hersenbalk, de corpus callosum. Die, die verbindt je linker en je rechter hersenhelft. En als je die doorsnijdt, dan uh, vaak... Uh, houden dan ook de epileptische aanvallen op... want die blijven dan beperkt tot één kant van het brein... en daar valt mee te leven. Maar je hebt er dan een hele rij van andere problemen... die je er dan bij krijgt. Maar het is echt het allerlaatste wat je doet. Maar inderdaad, die lobotomie... het weghalen van je, van je, frontale, koor van je frontale cortex... is natuurlijk afschuwelijk. Dat, dat, maar ja, in ieder geval... die, dus die retrograde amnesie... Dus, uh, dat zie je ook bij, bij Alzheimer-patiënten... Mm -hmm. En uh, uiteindelijk wat je uh, wat je ook ziet, uh, is dat op, in een later stadium, uh, dat dan uh, andere delen van het geheugen verdwijnen. Uh, maar eigenaardig genoeg, je hebt verschillende soorten geheugen. Je hebt het expliciete of declaratieve geheugen. Je hebt uh, het, uh, het, uh, het uh, je hebt uh, uh, het. Uh, nou, ik ben ze even, allemaal kijk hoe ze heten. <laughs> Goed geheugen heb jij. Oh ja, je hebt het geheugen. De winkellijstje geheugen. Je hebt het... Uh, wat, heb je hebt het ja, nee, nu voor, voor kerst op, voor mijn broer ja. kopen na 40 jaar uh, cadeautjes te verzinnen. Je hebt het ja, geheugen maar, van fuck, ik ben haar verjaardag vergeten geheugen. Ja, nee. uh, je hebt ook het geheugen van, echt waar professor, ik heb ervoor gestudeerd, maar het ontgaat me eventjes, geheugen. <laughs> ja. Nou, zeker. Maar inderdaad, je hebt dus wat eigenaardig is, is dat, dat met al die ziektes dat alles verdwijnt uiteindelijk, maar je procedureel geheugen blijft bestaan. En dat vind ik heel bijzonder, want uh, mensen kunnen totaal alles kwijtraken, maar ze kunnen altijd nog wel fietsen. Ah ja. Of ze kunnen nog wel uh, piano spelen. Zwemmen of, of zo. Al, uh, en dat is dat procedurele geheugen, ja. dat, is, dat is heel bijzonder. Terwijl de, de, al die andere, het episodisch, het autobiografisch enzovoort, verdwijnt allemaal. Ja, ja. Dat is bizar. Hé, hey, uh, zijn we door de amygdala heen een beetje? Uh, nou ja, ik, zeker. Ik kan er nog wel meer over vertellen. Maar dit is het wel in grote lijnen, zou je kunnen zeggen. Ja, ja volgende week uh, dan weer part 2: The Dirty Details. Wat denk je daarvan? <lacht> Laten we er maar ik iemand verhuizen. Ik denk dat we koeienmisten raken. Uh, nou ja, joh. Ruik jij dat helemaal daar? Ja, amygdala is er helemaal van opgezwollen. Goh, oh, okay. ja, ik heb een dik lontje, kijk uit. Hè. Ik heb een dik lontje vandaag. Nee, maar uh, dat is onderbaarlijk. Nu je het zegt, krijg ik ook die geurreflex. In mijn, uh, dat is een fijne geur die je aan je kindertijd doet denken. Een boerderijgeur, hè? dat is wel heel typisch. Uh, maar ik geloof dat hier weer inderdaad een uh, literaire hoogtepunt zit aan te komen in de vorm van een haiku. En dan deze zal wel gaan over de amygdala, neem ik aan. <lacht> de amygdala. Verstopt achter je wenkbrauw, derde amandel. <lacht> Bij mij eigenlijk eerste Amandel. Of enig amandel. Want uh, mijn amandelen zijn chirurgisch ver verwijderd. Zo ging dat in België okay. in de jaren zeventig. Om te vermijden dat je keelontstekingen kreeg. Ja, Dan gaan ja. we uit voorzorg rond je zesde je amandelen weg. Ja, ik ook. Dus ja. ik heb geen amandelen. Ik weet het nog. Nee, je ja. krijgt zo'n masker, ja. zo'n uh, lachgasmasker op. Zo'n rondstalen ja. ding. En, met en zo een eisje nadien. Heel vriendelijk. <laughs> dat, ben ik, dat, dat heb ik dus verdrongen. <laughs> <laughs> Oké. <Okay. laughs> Ja. Ten onrechte verguisde wetenschappers. Ten onrechte verguisde wetenschappers, ja. Is iemand wel eens terecht verguist? Of? Nou, natuurlijk, die zijn er zat. Oké, okay, ja, nou, dat zijn, is voor uh, de volgende serie. Ik denk dat we nog niet genoeg idioten verguist hebben. Maar jammer genoeg is het zo in het leven dat er heel vaak... Uh, de tijdgeest anders is en dat in, in andere tijdgeesten andere, ja, bepaalde persoonlijkheidskenmerken we moeten maar denken aan probeer maar een, uh, een, een wetenschapper van kleur te zijn in de jaren hmm. 10, 20 van vorige eeuw uh, je, je raakte ja. niet op de universiteit je moest via er zijn voorbeelden gelukkig maar dat waren, ja, dat zijn de unieke gevallen hmm. um, en het ik denk, ik denk dat ik een klein tipje van de sluier heb opgelicht, maar ik ga het woord geven aan Mario. Mario, wie is onze wetenschapper, verguisde wetenschapper van de week? Nou, dat is Alan Turing. Alan Turing. Yes, dat is een Alan wiskundige. Hij is opgegroeid in een. Uh, uh, hij heeft zich in die tijd dat hij zeg, wetenschapper was. Uh, was uh, hadden de meeste wetenschappers ook meerdere richtingen waar ze mee bezig waren. Tegenwoordig is het zo gedifferentieerd dat iedere wetenschapper nu echt een heel klein deelgebiedje heeft waar hij enorm veel van weet. Maar in die tijd, dan praat je dus, toen hij studeerde was ruwweg 1930, toen was dat veel meer uh, veelzijdig wat, wat, wat de we gemiddelde wetenschapper deed. Maar uh, hij heeft wiskunde gestudeerd bij Cambridge en hij is uh, uiteindelijk na een aantal jaren is hij naar Amerika gegaan voor een paar jaar... En uiteindelijk ook weer teruggekomen. Uh, en hij deed ontzettend veel met. Uh... Hij wordt vaak gezien als de, de vader van de computer en de vader van de informatica. Hij was toen al. Ja, van... precies. Want dat plaatste hem in het eerste deel van, onze, uh, van de 20e eeuw. Hè. Dus het, uh, ja. het vooroorlogse tijdperk en dan. Heel actief en beroemd ook, we gaan dat direct horen, uh, ja. tijdens de Tweede Wereldoorlog. Of beroemd, ja. hij heeft daarin iets geweldigs gepresteerd. Maar inderdaad een voorvader van de moderne computer. Nou, zeker. Hij was ook bezig met zijn, wat, wat tegenwoordig bekend staat als de Turing-machine. Dat is een apparaat, dat is echt een voorloper van de computer. Dat was echt een ding waar je wiskundige problemen min of meer mee kon oplossen. En dat werkte ook met lange stukken band... Uh, die, die, uh, en, en tabellen. En, uh, en zo werd dus, als het ware, zeg maar. Uh, dat heeft uh, het zaadje geplant en uit, daar is men mee doorgegaan. En die, dat lange stuk band is sowieso, je wilt, zeg maar, uh, uh, software geworden. Uiteindelijk is hij dus de vader van het hele gebeuren. De soort ponskaartensysteem om mechanische radertjes aan te sturen. En... In en zo dus, ja, en, en dan zo'n uh, grote, grote wiskundige knobbel. Want mensen vergeten dat. Hè? Mag ik dan uh, even mijn, mijn, mijn geschiedkundige kennis ja. bijhalen? Hè, uh, een, een computer wordt in het Frans ordinateur genoemd. En dat, uh, eh, computing, ja, ja. Een Engelsman weet dat computing betekent rekenen. Ja. Maar eh, uh, ja. ordinateur is een rekenmachine eigenlijk. Ja. He, dus uh, ja. uh, die eerste computers: het. het in de, in de 18e eeuw, in de 17e eeuw werd er ook goed wiskunde gedaan. Maar dan zaten, er heer, he, dan zaten de rekeners, de rekenkamer, de mensen die in de rekenkamer werkten, die zaten ja. de hele tijd algoritmes, in algoritmeboekjes op te zoeken. Ja, dat ja. waren eigenlijk de computers. Dat waren eigenlijk de. Oh ja. Hey, de, ja, de, de, de, de, hoe moeten we die 13% van 823 miljoen en, ja. en dergelijke bedragen met granen, met, met porselein dat van India kwam? Nou, en, het, het was nodig om, om, om, om, om economisch verder te gaan. Hè. Er, het was telraampjes en, en, en, en nou, algoritmeboekjes. Ja, dat... Want ik herinner mij dat nog wiskunde in. in... In het eerste middelbaar dan uh, onze wiskundeleraar die ons nog algoritme, de enkele lessen echt over die boekjes uitlegde. Ja. Hey, ja. Want, want ja, 1980 ging ik naar de middelbare school. Uh, was ik 12 jaar. En dan waren de rekenmachines natuurlijk al aanwezig. Hè. Ik had zo'n grote Texas instrument. Oh, ja. Maar dus dat, die algoritmeboekjes, hoe dat je de tafel, alle tafels uitgeschreven en alle percentages uitgeschreven. Ja, zo ging Fascinerend. dat. Fascinerend. Nou ja, kijk, als je kijkt over inderdaad de, de meest primitieve uh, computers wat Turing deed, dat waren natuurlijk mechanische computers. Ja. Uh, dus de, de chip bestond nog niet. Nee, nee. Uh, en eigenlijk hebben we die ook nog steeds, als je kijkt naar je wasmachine, dat is een, tenminste, als je een beetje oude wasmachine hebt, dan heb je een ja. mechanische klok die ook ja. een programma doorloopt. En, ja, die loopt dan de verschillende snelheden van het, het spinnen, ja. het water uh, ja, waterafpunten. Het nou, dus inderdaad een reeks instructies op, zoals een ja. algoritme, en uh, voert ze uit eigenlijk. Ja. Dus ja, wanneer die... de waterpomp aangaat en dergelijke. Ja, maar in ieder geval, dus Turing, die, uh, dus, dus die was toen met die Turing-machine bezig. En van, van daaruit, tij... toen begon de Tweede Wereldoorlog. En toen werd hij ingelijfd bij de codeclub van de Engelsen. de Government Code and Cypher School. Dat is eigenlijk de, de, de crypto analytische uh, uh, afdeling, zeg maar, van het leger. Mm. Uh, en uh, je had in die tijd uh, was er al eigenlijk min of meer een, een soort uh, uh, poging gedaan om, om. Ik moet even beginnen uh, uit te leggen uh, wat het probleem was. De Duitsers hadden een apparaat ontwikkeld waarmee ze gecodeerde ge uh, berichten konden versturen uh, die de de... te kraken waren. Enigma-machine. Ja, ja. Juist, klopt. Ik heb, er, ik heb erbij gestaan in Engeland, in de, in de Science Museum, op, op, op een halve meter afstand. kon hem bijna aanraken. En uiteindelijk het feit dat, dat Turing uiteindelijk dat ding wist te kraken, dat heeft vermoedelijk, dat heeft honderdduizenden levens gescheeld. Ja, en ja. vermoedelijk heeft, is, is het ook de oorzaak dat, tenminste men denkt nu dat als dat niet gelukt zou zijn, dat de oorlog dan zomaar een jaar of twee langer zou hebben kunnen... Hoppa. Ja, nou weten we het. Hè. Dan hadden we met kernbommen zitten smijten overal in Europa. Daar dat moet, moet je niet aan denken. Dus Daar dat moet je niet aan de denken. Mogelijk. Nou ja, die, die, die enigma, de basis daarvan is niet door Turing uitgevonden, maar door een paar Polen. Ah ja. Zoals Rijewski, meneer Sigalski en meneer Ruskski, als ik het goed uitspreek. Die hadden eigenlijk al de allereerste versie van de enigma van de Duitsers, die hadden ze al aardig gekraakt, maar... Uh, de, de, de Duitsers hadden dat gauw genoeg in de gaten... en kwamen dus met een veel, veel ingewikkelder versie... met weer veel ja. parameters. En dat werd dus eigenlijk een apparaat... wat niet te kraken leek. Ja? De Duitsers noemden hem ook de, de sleutelmachine E. En dat was dus eigenlijk eh, uh, uh, uh, dat was wat, wat, zoals de Duitsers hem noemden. En die Poolse kraker, dat was ook een prachtige naam... dat was de Bomba-decodeermachine. <groep certains> Maar goed, dus uh, Turing is daarmee aan de slag gegaan. En zoals hij dat heeft gedaan, dat is eigenlijk onavolgbaar. Ja. Hij moet uh, echt een wiskundige zijn. Uh, hij heeft een heel team gehad en is daar jaren mee aan het uh, uh, bezig geweest. En uiteindelijk uh, heeft hij dat ding dus kunnen uh, konden die berichten dus ontcijferd worden. En met name de, de, de, de, de berichten die ze onderschepten. Uh, met name de berichten die kwamen van Duitsland... en die gingen over de marineactiviteiten... en met name de Duitse onderzeeërs. Die uh, informatie heeft, was eigenlijk de sleutel... Uh, van, uh, het, uh, uh, van het einde van de Duitsers, zal ik maar zeggen. Ja. Want uh, normaal, uh, alle, alles wat... Uh, alle, alles wat uh, naar Duitsland moest komen via Amerika. En via, dat ging natuurlijk over zee. Hmm. En uh, die Duitse u boten die schoten daar, uh, maakten daar gehakt van. Ja, alles wat nou, naar Engeland op... ging, oh, eh, bedoel ja. je, de, dat was de Battle of the Atlantic. Hè? Dat is uitvoerig Zeker. ook op National Geographic in beeld. Maar ja, de enigma was inderdaad: een, uh, dat onderscheppen, dat heeft inderdaad een gigantisch verschil oh. gemaakt. En, uh, ja, dat is, ja, is mijn vraag. en dan, uh, het, het sociale aspect daaraan. Want dit, dit is niet de geweldige wetenschappersrubriek. rubriek. Dit is een rubriek over geweldige wetenschappers, die jammer genoeg. Jammer genoeg ja, door een tijdgeest. Ja. Is er iets, uh, en ja. nu uh, is er iets waardoor dat die mensen verguist worden. In dit geval van Alan Turing. Zeker. Dus na de oorlog is hij naar Manchester gegaan... en bleef, ging hij in de universiteit, aan de universiteit verder lesgeven en ook werken. En hij bleef ook voor de geheime dienst werken. Totdat hij, uh, een, hij had een vriendje had uh, waar hij straal verliefd was... want hij was homoseksueel. En in die tijd was dat gewoon strafbaar. Ja, ja dat uh, vergeten de mensen. Tot in 1964 uh, of 1966 heeft het in de strafwet uh, gestaan... Ja. dat het ja, illegaal was... Ja. In Engeland, in Groot-Brittannië, ik zeg altijd Engeland, foui In Groot-Brittannië was het illegaal om uh, homoseksueel te zijn. Absoluut, dus dat was een heel triest verhaal. Want hij had een vriendje en die heeft hem eigenlijk bedrogen, die heeft hem bestolen. Dat is een heel naar verhaal. Mm -hmm. Maar hij heeft toen aangifte gedaan bij de politie. En bij die aangifte bleek dus dat hij homoseksueel was. En, uh, dus niet alleen werd dat, dat keer dat zijn vriendje werd ge gearresteerd... maar dat was in 1952, maar Turing werd zelf ook uh, gearresteerd. Uh, en, dat was, uh, in, uh, en dat was tot 1967 uh, strafbaar daar. 67 zelfs, zie yes. ja. En hij, kon, hij werd veroordeeld en hij kon kiezen voor een gevangenisstraf... of voor een experimentele chemische castratie. Nou, dat is geen feest. Hij heeft gekozen voor die administratie. Hij werd er knettergek van... Uh, hij, is, uh, hij kreeg ook borsten, dat is ook beschreven. Dat is heel na, want je krijgt al een vreselijke, vreselijke uh, hormoon uh, uh, ja. ja. En uiteindelijk is hij uh, zelf eruit gestapt. Ja. Hij is, uh, hij heeft een, uh, men beweert dat hij, uh, hij, uh, dat hij zelfmoord pleegde door middel van cyanide. Hm. Helaas, we, ze hebben een appel daar gevonden met een hap eruit... maar die is helaas nooit, uh, nooit onderzocht. onderzocht. Ja. Maar er werd wel veel, veel over gespeculeerd... Trouwens ook uh, over de stelling, ik geloof niet dat het waar is, maar dat dus het Apple-logo van het computermerk Apple, dat is die appel met een hapje eruit, wow. dat een verwijzing zou zijn naar Turing. Ja, die, daar moeten we de orgelman nog eens van. Nee, moet de die Maar, komt maar dus, dus hij, heeft, hij is er dus zelf uitgestapt en dat is triest. Maar in 2009 zijn er een paar duizend mensen... hebben zeg maar een petitie ondertekend. Meer dan 30.000 mensen. Waaronder ook wetenschappers als Richard Dawkins. Nou, dat is toch wel een gigant eigenlijk. Mm -hmm. En waarin eerherstel werd geëist... en uiteindelijk werd toen de toenmalige Britse premier... werd hij onder... jonger tot, uh, voor het maken van excuses. Ja. Maar hij kreeg geen tot volledig eerherstel... eerherstel want dat zijn ook weer de Engelsen, want hij was terecht veroordeeld... want dat was toen een strafbaar feit. Dus hij wist dat hij de ja. wet overtrad. stel ik de results. Ja, echt maar, eh, Twee jaar geleden wordt ook, werd bekend ook uh, gemaakt... dat uh, aan het einde van 2021, dus aan het einde van het uh, komend jaar... Uh, wordt het uh, gezicht van Alan Turing dat komt te staan op het 50-pond-biljet. Nou, dat is al, dat is al wat. Ja, ja. oké, okay, dat, dat is een behoorlijke vooruitgang, al, uh, zelfs al zijn ze pas in 67 begonnen daarmee. Ja. <coughs> hey. ja, ja, en 50 jaar na datum, dus de Alan Turing law is now an informal term for a 2017 law in the United Kingdom that retroactively pardoned men cautioned or convicted under historical legislation that outlawed homosexual acts. Dus sinds 2017, als mijn bron correct is, um, is er een Alan Turing-law, de informele naam voor een nieuwe uh, wet in het uh, Verenigd Koninkrijk, ah, okay. dat dus retroactief alsnog gedaan heeft wat eigenlijk in 2013 door minister Gordon Brown had moeten gebeuren. Ja. Of, of ja. 2009 was dat, Gordon Brown. Ja. ja. En de koningin ah, ja. heeft hem in 2013 een, een ja, ja. tijdelijk pardon gegeven. Zo ja. Een, ja, hij werd ook uit de boeken geschrapt als uh, uh, voor, uh, voordeel voor homoseksualiteit. Ja, maar inderdaad, het is natuurlijk een heel triest verhaal, want dat gebeurt dan na je dood. En ja, precies. gruwelijk. Voor zoiets voordeeld worden, terwijl je eigenlijk de hele oorlog hebt bekort met wat jij. Ja, precies. En voor de wereld eigenlijk. Dus dat is eigenlijk onbegrijpelijk. Dus ja. U luistert naar de praattafel. Wetenschap op Woensdag Podcast. Wow! Ja, en dan komen we langzaam bij het laatste onderwerp, want we gaan nog even kijken hoe het staat met de Ig Nobels. Mario heeft er weer een opgegraven. Nou, ik zei het al aan het ja, begin. Ig Nobelprijs. Ja, Juist. dus dat zijn ja. de Nobelprijzen voor. Moet er ook voor... eens een jingeltje voor hebben? Ja, die heb ik wel. De Ig Nobelprijs van de week. Zie je wel, ik had de jingle. Ik moest hem alleen even opgraven. <tiek> uh, uh, ja, dus even terug naar die Inc Nobel, Want het blijkt dus dat de hel bestaat. Althans, uh, men heeft gedefinieerd uh, dat het technisch mogelijk is. En men weet nu ook waar dat is en hoe dat eruit ziet. Mario? Ja, uh, nou, ik heb, het, uh, ik heb het artikel hier. Ja, dus het opnieuw, dames en heren, opnieuw. Belastinggeld wel spent. Uh, dus <tie> We gaan even bewijzen dat het heel belangrijk is om uh, wetenschap te vanden. Uh, Hoe zeggen we dat Ja. ja. Te, te betalen, mogelijk te maken. Ja, ja, te uh, Subsidiëren, uh, ja. dat was het woord. Subsidiëren. Nou. Ja, nou, ik zal de officiële bekendmaking ga ik eerst even voorlezen. Ik kan ja, niet wachten. De Ig Nobelprijs voor de Astrofysica is toegekend aan dokter Jack en Rexella van Impe... Van Jack van Impen Ministries, Rochester Hills in Michigan, voor hun ontdekking dat zwarte gaten. aan alle technische eisen voldoen. om de locatie van de hel te zijn. <lacht> ja. En, nou. uh, gezien hun aard en locatie. zijn zwarte gaten uiterst lastig te bestuderen. Althans, dat geloofden astronomen altijd. Eerst theoriseerden ze over het bestaan van zwarte gaten. Vervolgens kwamen ze met gedegen analyses, waarbij ze de algemene relativiteitstheorie van Einstein combineerden met observaties. Eh, met de Hubble-telescoop bijvoorbeeld en andere precisie-instrumenten. Maar op 31 maart 2001 kwam Dominique Jack van Impen met een simpel bericht dat de manier waarop wetenschappers naar zwarte gaten moesten kijken veranderde. Zonder in details te treden. Televisiteit is duur, het maakt niet altijd uit om alles te bespreken. Legde tele-evangelist e, tele ja, Jack van Impe uit dat hij al het beschikbare wetenschappelijke bewijs over Zwarte Gaten had bestudeerd. En hij kwam daarbij tot de eenvoudige conclusie: Zwarte Gaten voldoen aan alle technische eisen om de locatie van de hel te zijn. <lacht> In tegenstelling tot sommige van hun amstgenoten zijn dominee Jack van Impe en zijn vrouw enthousiaste wetenschapsfans. In hun wekelijkse televisieprogramma Jack van Impe Presents... bespreken Jack en Rexella uh, uh, de nieuwste wetenschappelijke ontdekkingen. Ze halen hun feiten uit kranten en tijdschriften... en interpreteren die energiek uh, met de nodige bijbelcitaten. Zo nu en dan doen ze zelfs ontdekkingen die anderen over het hoofd hebben gezien. Zoals bijvoorbeeld... Christus zal komen om ons in een oogwenk weg te rukken. 1 Corinthians 1552. Wetenschappers van het elektriciteitsbedrijf hebben ontdekt dat een oogwenk... exact 11 honderdste van een seconde duurt. Uh, dat is dus één zo'n dingetje. Ik pak er even een andere bril bij. Ik ben blij dat ik nu weet hoe lang dat mijn oogwenk duurt. <laughs> ja, ja, ja. En, nou. en, en, en zo maakte Rexella, de vrouw, de locatie van de hemel bekend. Haar, haar, haar fijne identificatie was al even poëtisch als wetenschappelijk. <coughs> een van de meest inspirerende en opwindende ontdekkingen... die astronomen recentelijk hebben gedaan... is dat er een hele grote lege ruimte is in het noorden van de nevel... van het sterrenbeeld Orion. Een hemelse holte zo gigantisch dat de menselijke geest het niet kan bevatten... en zo grandioos groots dat het niet met woorden valt te beschrijven. Er bestaat onder astronomen geen twijfel dat er een enorme opening in Orion is met een diameter van misschien wel meer dan 16 miljard 740 triljoen triljoen triljoen mijl. De diameter van de aardbaan rond de zon is 186 miljoen mijl, wat op zich al geen mens kan bevatten. Maar de opening naar deze hemelse holt is 90.000 maal zo breed. Gods hemel bevindt zich in de flank van het noorden. Oké. Okay. Nou, dus dat is dus, euh, Nou ja, in ieder geval... voor hun feeloze vooruitziende. Die werd in 2001 de Echt Nobelprijs... voor de Astrofysica toegekend... aan Jack en Raxella van Impe. Ze wilden niet naar de Echt Nobelprijs... uitreiking komen. Eh, eh, omdat het bestuur zich zorgen maakte... dat het publiek de bijdrage niet zou, op waarde zou weten te schatten. Vroegen ze het aan Walter Lewin... Astrofysicus aan het MIT de prijs namens de winnaars in ontvangst te nemen... en zich er tijdelijk over te ontfermen. Dit is het eerbetoon van professor Lewin aan de Van Impes. Oké, okay, tada. Ik accepteer deze prestigieuze prijs namens Jack en Rexella Van Impen... voor hun baanbrekende bijdrage aan de astrofysica... door op intrigerende wijze het verband te leggen... tussen zwarte gaten en de hel. Nu doe ik echt onderzoek naar zwarte gaten... Een zwarte gaten is een van de meest bizarre, opwindende, fascinerende... ondoorgrondelijke en verbazingontwekkende objecten in ons hele universum. Zwarte gaten zijn onbegrijpelijk. Ze overstijgen onze gekste verwachtingen, fantasieën en dromen. Als wetenschapper kun je je niets anders wensen. Zwarte gaten zijn voor ons de hemel. <lacht> Jack en Ixella <Priscilla lacht> hebben echter aangetoond... ...dat zwarte gaten voldoen aan alle vereisten voor de hel... ...en ze hebben ons daarmee op het rechte spoor gezet. Dankzij hun ongelooflijke inzichten moeten wij onze ideeën over zwarte gaten nu herzien. En ik zal in ieder geval voorzichtiger zijn dan ooit en niet te dicht bij het binnenste van zwarte gaten komen. Misschien wordt mijn ziel dan toch nog gered. Ik kan dit in zeven woorden samenvatten. Zwarte gaten zijn schitterend, maar houd afstand. Nou, dat is, toch, dat is toch een mooie nou, mooie ja, ja. vind ik zelf. Ja, dat is geweldig. De, de een ziet er de hel ik verdenk in de andere ik verdenk het hemel. Ik denk van het koppel van Impen uh, Vlaamse uitwijkelingen te zijn. Maar goed, daar ga ik ja, niet nou, over. Ja. Nou, laten we zo zeggen... dat fenomeen van die Jack van Impen Ministries... dat is ook wel typisch iets wat alleen kan gedijen... in het Darwinistische poel van Midden-Amerika. Want wat die mensen daar verkondigen... en dat je met zoeken ...dingen daar een miljoen imperium kan opbouwen. Net zoals vroeger die, die, die, die, die ja. tv-dominees en zo van... Uh, ...God wants your money En God loves you... ...but he doesn't give a shit except he If wants you your money. If you don't pay me, you're not a good Christian. Ja, yes. ja, ja wie weet, de, de binnenlanden van Amerika. Wie weet is <laughs> dat we altijd... ...de uitzending begonnen met de aanwezigheid van Neandertaler. Genen bij deze en geen. En wie weet, is er een verklaring te vinden. Ja, in het midden van. The force is not strong in these American people. Kijk, Neandertalers waren vroeger toch al zo de trekkers en de verplaatsers. Dus die hebben zich eigenlijk vanuit Europa, de mensen met een hoog neander getal, die hebben zich verplaatst naar Amerika. Dus hier hebben we niet zoveel Neandertalers, maar nu zitten ze allemaal daar. Yeah, man. Oh, nou, ja, man, Daarom ben ik blij dat mijn echtgenote, dat haar vader is. En op Europese bodem nog geboren was, dat, uh, Daarom. dat uh, Amerikaanse is van de eerste generatie. En langs moederskant ja, die tak is natuurlijk 300 jaar geleden vertrokken, dus er zal ook wel wat, behoorlijk wat neandertal in zitten. Maar in mij zit ook behoorlijk neandertal, heb ik uh, ontdekt. Dus uh, oh, kijk als dat maar goed komt. Hey, nou, dag. ik weet wel, ze hebben een, een volledig skelet, hebben ze inmiddels samengesteld, uh, hebben ze gevonden van een, echt, van een neandertaler, in, in Duitsland was dat. Die hebben ze, en aan de hand van dat skelet hebben ze hem volmaakt gereconstrueerd. Je ziet ook wel eens bij die... Uh, forensische dingen vinden ze een schedel... dan weten ze toch dat de, het gezicht eromheen te kleien... Uh, door vast te stellen hoe die spieren moeten hebben gelopen... enzovoorts, enzovoorts. En zo hebben ze heel exact... hebben ze die meandertaler nagebouwd. En dit ze was ze, de uh, tweelingbroer uh, van Trump. En, nou, nee, uh, die hebben ze, ik heb dat gezien. En uh, bij de onthulling... ik geloofde me eigenlijk ogen niet... Willem van Angem. <lacht> maar dat, echt, <lacht> volledig... <lacht> Verzin dit niet, hè? Verzin dit niet. We zetten een foto in de show notes. Ik heb die ook gezien, ja, inderdaad. Absoluut. Ik vond dat heel bijzonder, eigenlijk. Hey Kai, het een intussen... geweldige nood om op door te gaan. Ik moet ervan door. Ik ook. Ik vond de een fantastische aflevering. Mario, Wat jij wel. bent zoals steeds enorm bedankt voor je bijdrage. Graag gedaan. Tot kwaliteit. Ik heb ervan genoten. Ik heb veel, veel geleerd. En... Uh,